Schouten gaat er in Brussel ook voor pleiten dat boeren langer veevoergewassen mogen planten. De mais die nu op de akker staat is door de droogte verpieterd. De grote brand in Nationaal Park Drents-Friese-Wold heeft 75 hectare heide in de as gelegd. De brandweer is bezig met nablussen. Een blushelikopter van Defensie was nodig om de brand onder controle te krijgen.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 We'll <laughs> be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 We gaan snel door naar de volgende. Dummelbargier van hun nieuwe album Ionian. Is hier Vampirian Phoenix.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 And you know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 Can I in this morning of my life show me how the God